Die zijn gemiddeld 51. Morgen is pas de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Maar de eerste sporters zijn al in actie gekomen. Het gemengd curlingtoernooi is begonnen in Pyeongchang in Zuid-Korea. De mannen en vrouwen van Amerika versloegen de neutrale Russen met 9-3. Het weer bewolkt en het vriest min 1 tot min 7 graden. Langs de kust kan een beetje sneeuw vallen. Verder is het vandaag wisselend bewolkt met af en toe zon...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 Ja, daarna, de, de dierentehuis Kennemerland bestaat 50 jaar. En ze hebben morgen open dag. En daar komt Alet Stoutenbeek komt daar alles over vertellen. Want dus, allerlei activiteiten zijn er morgen. Dus dat nou, is best wel, best wel leuk. Dan hebben we daarna de VVD...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 Er is van hoge hand ingegrepen, ja, als ik het de zo mag zeggen. Oh, hebben hebben het. Ver... Want nou, ja, het, ja. Kon niet, het kon niet kon nee. niet doorgaan. Nee, dat klopt. Was. Dat is op zich, um, uh, uh, dat kan door de een als een voordeel worden gezien, de andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd, dat echt het goed een organisatie gedaan. was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 Lees de overheid. Dat doen we al een jaar of twintig. Dat schiet niet op, hè? Is echt uh, ik zie nu gelukkig de plannen van wel. Dus ik heb ook intern gezegd... Ik wil... Uh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 Ordenen, waardoor het natuurlijker is. Ja, want dat is eigenlijk ja. de kracht, en dan heb je bijna geen borden nodig. Nee, nee, nee want je, je hebt, ik denk wat, wat je daar ook nodig hebt, is bijvoorbeeld uh, twee verkeer. Op die, op die Zuidboeleva, althans voor fietsers. Niet voor uh, auto's, maar voor. Ik vermoed niet dat dat gaat gebeuren. Nee, is dat niet iets? Maar dat, wat... dat, dat, voor fietsers weet ik niet zeker. Uh, nee, voor auto's gaat het zeker niet gebeuren. Ja, auto's, dat kan nee. niet. Er nee. is geen ruimte voor natuurlijk. Maar is het niet ja, wel, zo... je kunt kiezen. Ja. Je kunt. Uh, nee. uh, uh, uh,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 Dus ik heb eens een keer een weddenschap met een groep 8 gehad uh, uh, uh, en die, die hebben ze niet gewonnen. <laughs> ze mochten drie maanden lang uh, uh, mij proberen te betrappen met fiets op de stoep. Als een van hen het zou doen, zou de weddenschap te zielen zijn. Want ja, toen, zeiden dat ze, toen zeiden ze ja. zelf, ja. Nee, nee, ze hebben het wel een week of vier, vijf uitgehouden. Maar, toen zeiden ook ze ook zelf, maar, maar u kunt ons toch niet allemaal zien. Nee, ik zeg maar ik ga er vanuit dat jullie eerlijk zijn elkaar ook...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 Als dat het stukje is wat je moet doen. Maar goed, het is al zo ja. dat het verkeer in de Haltestraat al heen en weer is. En dat mag ja, daarom, niet officieel nee, ook. Dat mag ook, ja. ja, dat ja. Is, uh, maar dat vind ik, wel, ik vind het nog steeds eng, hoor. Ik vind hoor. het ook eng, Kijk, maar dat is nou uh, wat wij zien. Dat is ook een, een nieuwe manier van met die straten omgaan. Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren... dat de, de kruising, de, de rotonde bij de Kost Verlorenstraat, de Tolweg... Oh ja, op die hoek. En uh, de Haarlemmerstraat ja. uh, op die rotonde was. Ja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 en de belangstellenden kunnen ook met de jeeps een rondje op het strand maken. Worden mensen die slechte benen zijn, worden door die jeeps Leuk. opgehaald. Ja, dat is echt dat top hoe die vrijwilligers van Keep Don Rolling is dat. Ja. Dat ze zich inzetten ja. en gewoon onbaatzuchtig doen. Dat is gewoon ontzettend mooi.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 Het laatste onderwerp. Historische Grand Prix. Wat was het een feest? Ja? Ja, ik vond het prachtig. vond het wel klein. vond het kleiner dan, dan dat het was. Er waren minder auto's. Minder... Uh, nou, ik dacht dat er wel veel auto's waren. 120 waren er wel. Ja, ja we hebben, hebben hem gelimiteerd. Ja? Oh, dat is het. Ja. Uh, dus het kan zijn dat er 10 of 15 minder waren geweest. Maar voor... Oh. Een bepaald soort auto's was er niet, denk ik. Ja, ja maar er is een limiet op. Omdat we hem... Uh, hij moet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 Het is de historie. Ja, dat nou, is ook zo, ja. Dat letterlijk. we dat deden. Ja, ja. En, en dat is wat je eigenlijk. Um,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 zijn we moeten alle u gaan afbreken. Want Heb ik nu deze, meer of minder tijd Afrijeva. dan Gerard Schotten ja. gehad? Nee, maar het, is, het is Die mevrouw van het Dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag hebben. We hebben ah, al de onderwerpen gehad. Uh, al maar al. 50 jaar dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente Zandwoord ja, dat mogen faciliteren. Zeker met een prachtig uh, dierenasiel daar. Uh, Kom erbij zitten, Alet. Ja, hoor. Goedemorgen. Alet. Hoi hoi. hoi, hoi. Ja? Alvast een... Uh...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 van ja. Van, uh, ja. van, uh, van de dierassio in Zandvoort. land hè? Ja, ja. Ken Ken Lant, ja. ja. klopt. Zo heet ja. het ja. tegenwoordig. Eigenlijk. Heel officieel. Ja, officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luisteraars thuis nog een goed weekend verder. Dank, Dank u wel, u, u ook Graag dat u gedaan. weer gekomen en, uh, bent. Kom allemaal morgen ook naar het dierenassio, want dat is echt de moeite. Ja. Ja. Kijk, zei en zei we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook... 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen. Ja, ah, maar dan ze moeten zich wel legitimeren. Ja, oh, ze, ja ze moeten het oh, laten ja. zien. Ja, ja, dat ja. Ik wil best zeggen dat ik 50 ben, maar dat uh, ja, gelooft je moet toch het wel niemand nee. Nee. Ja. Ik het niet meer. Nee. Dank u wel.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 hij heeft enorme aandacht nodig. Ja. En uh, houdt ervan om nevel te worden. Dat is toch ook fijn? Ja, dat, dat willen ook mensen heel fijn, ook. Toch? Dat is ontzettend He? leuk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Um, ja. ja, We hebben een maand geleden. Of twee maanden geleden. Is dat een beetje gevierd. Met officiële opening. Uh, ook van het keurmerk. Wat we dit jaar ja. gekregen hebben. Dat hebben u voor verteld. Ja. Bijzonder hè? Ja, heel heel mooi. Bijzonder. Nou ja, bijzonder. Nou ja. Uh, eigenlijk niet. Het is dus natuurlijk in, dat je dat, uh, <laughs> ja. dat hebt. Ja, je moet ook.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 Kunnen jullie daar misschien... iets mee? Is het niet zo dat nou. jullie daarmee eh, contact hebben en dat je dan zegt van nou wij hebben wel wat plaats. Um, we kunnen wat overnemen of doen jullie dat niet? Op dit moment niet nog. Maar misschien dat het wel gaat komen. Want we hebben nu we hebben we hebben een grote regio, ODB, zeg maar. Ja, ja. We hebben vier regio's in Nederland ja. nu. Ja. En um, Ja, op een gegeven moment moet je wel gaan kijken van hoe ]اش. moet je dat aanpakken? Ja, het is natuurlijk inderdaad van te gek dat, uh, hey, je hebt natuurlijk je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 13 euro, denk ik. Per dag? Per dag. Ja. Ja, per dag en nacht dan. Mm -hmm. Een dag of zo hebben we ook, dus 11 euro per dag. Oké. Okay. Uh, grotere honden, ja, zijn meer... Uh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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig om, ja, ja, om dat te verzorgen, natuurlijk. Ja, ja. ja nee, dat is logisch. Ja. Nou. Ja, ja. nou, dat is toch. Uh, dat wordt hè? een leuke dag. Leuke dag. Is ja, heel, ik ben er morgen ja. niet, helaas. Nee, want ik, nee. er bij mij, uh, ik moet ben bij slag. Zo... op de krocht. Ja, dat is jammer. Ja, dat ja. ja. ja, is ook jammer. Ja, maar er komen er meer, toch? Maar je maar kan zeker, elke dag hier toch komen. Er is een speelgoedbeurs, een kleine speelgoedbeurs. leuk. we hebben smink. Oh, leuk. Grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, hè? Soep Fleur ja, bij lekker. jullie bij de kaas ook kopen, vandaan. Ja, vandaan. Dan is de opbrengst. Is, is, asiel. is asiel. Ja. Nou, Dus het Asiel. jullie zijn gesponsord door Fleur met uh, de soep? Met de soep, ja. Nou, wat verliefd. Ja. Ja. Ieder jaar opnieuw. Ja. Ja. Leuk hoor. Ja. En trouwens, de hele Zandvoortse gemeente heeft behoorlijk uh, gesponsord. Oh, ik ben zelf oh, langs geweest oh, bij oh, de winkels oh, en bij de oh, hoofdprijzen. Iedereen wil, hè. Wil. En, uh, ja. Ja. De, voor de Grabbelton hebben ze prijsjes beschikbaar ja. gesteld. Nou, die had ik al. Maar ze hebben grote prijzen beschikbaar gesteld. Het zijn echt.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 Die, komt ook, die uh, ja. ook komt ja. en die altijd leuke dingen heeft. Ja. Dus ja, ja we hebben één manier. iemand die van alles zelf maakt. Futsjes worden er verkocht. Cekjes, kiesjes, feestel. Ja, het is oh, feestje. Het wordt een feestje feest. Ja, ja. <laughs> het wordt een groot feest. Ja. En het is zo, alle kinderen die komen, ja, die uh, krijgen een beer van ons. En zo? Nou, ja. Nou, ja. ja. We hebben een uh, speurtocht ook uitgezet.